Maar altijd brengen wij, dat was hier als even in discussie, maar altijd bre brengen wij, wat moeten we brengen als over? Nefers. Ja? Nefers moeten wij brengen. Nefers is, kijk, de mens heeft we gezegd, nefers roeg de neshama. De is een heilige gedeelte in de mens. Moet je dat brengen als over? Het is niet van jou. Roog is ook niet van jou. Wat kan je dan brengen? Roog. Het is alleen ook aan jou gegeven. Is dat is geschreven staat. Dat bij het schepper van de mens. Wat heeft de schepper gedaan? Hij heeft ingeblazen in zijn neusgaten. Uh, Roog. Ja? En de ziel komt lakert bij de mens. Bij, dat hoef je niet. Maar wat je moet wel prijsgeven. Als het ware. Wat je moet wel. Is jouw nevers. En dat nevers. Is. Dus niet, we spreken nooit van het van vlees, dat wij vlees als overbrengen dat de schepper, Nooit spreken we daarover. Natuurlijk mensen denken naïef, dan denken ze dat wel, zo in het geval is. Natuurlijk dat ook het lichaam ook, dat lichaam zelf, proeft dat alleen niet. Maar nefesh, en nefesh is iets wat erg fijn ding is, dat wel geestelijk is en tegelijkertijd ligt het helemaal tegenaan het uh, tegen het uh, lichaam tegen het vlies, maar het is niet verbonden met het lichaam we hebben ook net de laatste paar lessen gehad in de nachtlessen waar Ari dat heel erg zeer geweldig dat beschreef dat, dat ook s'nacht bijvoorbeeld de ruach die verlaat de mens s'nacht die gaat omhoog naar zijn bron. Maar nevers nooit. Nevers blijft altijd in, als het ware in de eh, boven. Ja? Even als het ware zweven over de botten van de mens. Even zweven. En het is nevers. En nevers is, is natuurlijk is, is verbonden met bloed. Bloed. Bloed is wel erg zeer nauw verbonden op welke manier, natuurlijk niet geestelijke, kan niet uh, raakvla raakvlaktes hebben met het, met materiële kan niet, maar bloed is ook materieel, maar er toch wel bestaat een zeer fijne, sublieme correlatie tussen en dat is dan eigenlijk de verbondenheid tussen het geestelijke en het materiële door bloed ja. het is erg nauw verbonden met elkaar, dat en daarom is door de, de Torah verbied de mens om bloed te eten het is een verbod trouwens niet alleen voor Jood voor elke <coughs> like mens is het verbod als een mens dat zelfs religieuze doet hij niet of wie En doet hij niet je Jood of een Christen of een, een Papo of wie dan ook mag niet gegeten worden de nevers. dus als men eet bijvoorbeeld de bloedworst heerlijk lekker op je brood, maar dan weet dat het, dat nog vertreden, oké, okay, ik weet toch niet bloed, niet, ik weet toch bloed, dat bloed is al, we zeggen, ik, verstolkt, zeg ik dat, gestold, ja, die is al niet meer, die is niet meer vloeiend, flui, vloeibaar is. Toch moet je dat niet doen, okay? moet je voorzichtig zijn daarmee, om dat, om dat te doen, want dat is, daar zit in dat, ja, in de nervus het is verboden, we begrijpen dat niet. En daarom wanneer wij, het, vasten, vast, vasten dan, blegen, dan bloed, omdat wij niet, geen toevoer hebben van eten en drinken. Daarom de, verliezen wij bloed, ja, tijdens de, tijdens de vastendag. En verliezen van bloed wordt ons gerekend als offerande, alsof wij echt ons bloed geven. En, uh, en bloed geven is net of wij nefes, onze nefes, uh, aan de schepper geven. That is, that is dat wat. Het is natuurlijk geweldig wie dat kan. Uh, er zijn mensen die dat wel kunnen, dat vasten. Maar natuurlijk voorzichtig daarmee zijn dat de mens niet... Soms, soms kan die mensen er trots op gaan dat die kan dan vasten. So, ja, well, voor zichzelf doen. Er zijn mensen die dat echt een zelfkasteling, uh, die weten wel zichzelf kasteiden, die gaan al vasten. Als je, dan probeert, als je bijvoorbeeld vast aan de ene kant en je voelt dat jij daardoor door het vasten niet kan leren, Kabbalah, ja, je wordt moe of dat, maar jij gaat dat wel verdragen, maar dat kan je niet ten koste van je leren, dan is het geen vast. Dan moet je dat niet Als je dat voelt dat je bijvoorbeeld daardoor minder kan leren en zo, dat moet je niet doen, natuurlijk, behalve die speciale paar dagen. Ja? Wij vasten bijvoorbeeld alleen vier dagen, vier keer per jaar, vier dagen per jaar. Ja? Die vier dagen per jaar, waar echt noodzakelijk is. Dus er zijn ook veel meer, veel meer van, die, van die dagen. Maar wij vier. Vier ook weer, joetke, wafke. Ja? We zullen dat allemaal zien. Dat is alles geest. En uh, zo'n dag als Jom Kippur, als je dan niet eet, niet drinkt, absoluut niets. En, je, en de juiste instelling. Dan aan het einde van die, van die dag, dan, is het, dan, dan is het net, ben je net als engel. Ik bedoel, van binnen ben je... Kijk, steeds eten moeten we brengen, naar binnen brengen, naar binnen brengen. Dat maakt ons moe, moe, moe geestelijk, hè. Maar als het allemaal niet is, niet ontvangen, niets. En dan wordt het uit zichzelf gaat vormen, zichzelf als het ware. Alle restjes gaan verbruikt worden. Alle, het over, alle overtollige voedingsstoffen in jou en alle overtollige bloedcellen, die worden dan geactiveerd, eruit gehaald uit alle uithoeken waar ze zich bevinden. Ja, eigenlijk Dus ook ook uit die cellen waar, als het ware, die dan als het ware kans kwaadaardig zijn. Als het ware. Eigenlijk. Dus, betekent ook onreine, waar de onreine krachten erin zitten. Daar de restjes, omdat er geen toevoer komt aan eten. Dan wordt het zuivering, enorme zuivering gedaan. Eigenlijk. We gaan verder met de zoger. We zijn gebleven op de pagina mem. Wav. Wow. 46. De linkerkolom. De regel 9. Na dit punt. We nemen het samen bei reda ta Bina shelabina im pin. he zegt and we find thus that bit afdalen van de bina ja van de bina naar zirantin is opgehouden de de, het verbond, de verband, de verband tussen, tussen, tussen de Bina en de Zerampin. Zie je, altijd moet een verbondenheid zijn tussen hogere en lagere. Leiden? En daarom als iemand bijvoorbeeld zo'n zo studie als wat wij doen, waarbij kom je op de les natuurlijk, dan voel je dat sterk. Maar zelfs als je niet op de les komt, sommigen hebben we bijvoorbeeld uh, externe cursisten die heb ik nooit gezien. Uh, en die verbondenheid voelen met ons. Ja? En dan, die verbondenheid bestaat, en het bestaat als het ware tussen hogere en lagere. En dan hebben ze ook toevoer, aan in, uh, toevoer van boven, kunnen ze ook gebruik maken van die energie. Ja? En verlaten ze dat. Zo, so, dan is het weg. Dan wordt het net als net als de mens wordt weggeworpen naar buiten ergens naar in de kracht of ofzo. So. So, echt waar zo so wordt. Je, je, je ziet hier mensen die hebben dat ook ervaren. Dan wordt je net als we weg, weggestorven. Gewoon naar buiten weg als het in de in de in de winter s'nachts dat je gewoon naar buiten wordt van, van de van de, naar buiten wordt gesmeten uit. Een, een, een mooi een lekkere ambiance van, waar met een kageltje en alles, een lekker wijntje en alles maar jij wordt dan naar buiten gegooid zo is echt zo'n gevoel als iemand maar, maar, als, als, als, als, maar later pas worden ze wakker, wanneer ze dan zo'n studie verlaten dan stap, stap stapsgeweest, niet direct gaat het kapot maar stapsgeweest staps geweest, staps geweest, de mens wordt opgevreten door zijn slechte beginsel door dus, dus zijn ze echt een slechte neiging Wordt u opgegeten? En hij ziet die niet meer. En dan laat, totdat hij weer wakker wordt, en dan, is dan is het goed dat hij toch wakker wordt. En dan... Uh, dan kan nog... Uh, in aan iedereen worden een redding gegeven, maar... De mens moet wel standvastig zijn om echt zijn leven te laten, te, te laten redden. Geestelijke redding. Dus, kijk nou wat je zegt ons. Dat wij vinden dus dat bij het afdalen bij het afdalen bij, bij, af, bij het afdalen van de uh, Bina naar Zerampin uh, opgehouden werd, of uh, de verbondenheid tussen Serampin en Bina. die en wij hebben geleerd, herinner je nog, van de letter samen hebben we geleerd, dat de gevallene, ja, ze randpienen maalgoed van het Sieloed, ze ontvangen al het licht van Samag, herinner je nog, van de lichten, van de lichten van, van de van die Bina, die hen uh, waken over hen, en laten hen niet vallen naar de Bria. Ki Hakav van de letter Kav 11, Who saw Malchut de Bina? Oh, in this case, what we now doen is the letter Kav, is then Malchut, Malchut van de Bina. Ja, well, we were previously speaking van the higher trap trade is as Bina, new, and lower trap is new Ziranthin. Then the Kav, this sit new. In the, the Kav is new then Malchut van de Bina, die uh, labeshet Beshet Bzeranthin, die Ingebet is. In pin. Ja, In dit geval is het dat Zerampin is dan. Onderste gedeelte wat op onze tekening is. En boven is dan de Bina. Dus boven da, waar dat M, m staat geschreven. Opgetekend. Omushpaat. 12 lo. Kolhor, Kolhorotega. Die Bina die dan. Die, die, die Kav. Die heeft aan Sirentin. Alle alle lichten van haar. Van wie? Van de bina. Alle lichten van de bina. Heeft je nu hier naar zeer en pin. Naar al die sfeerot van zeer en pin. To is precies hetzelfde wat we hadden aan, aan, in het begin van de les. Ja, hadden we gesproken. Ja, over de malchut van het zeloot. Die dan wordt tot kaf van de wereld van de, van de bria. So heeft je ons nu verteld hoger. Tussen, tussen Bina van het Silud en Ziran Pien van het Silud. Ja. Punt 12. Olevi Nisda za hi atsma. En daarom zegt hij. Die self zelf. Die, de letter kav Hij, zij zegt hij. Zij beefde zelf. 13. Het was in dit geval met, met die kav. De haino, dat wil zeggen, dat wil zeggen dat uh, is gestopt, letterlijk, is gestopt haar vermogen van die Bina, of van de Malchut van die Bina, letterlijk, wat de letter Kaf, dat stop, is het gestopt haar vermogen om licht te geven aan Zeran Pien. We gaan 14. dazu matan 11. Almi, almin. Oh, kijk okay, nou wat hij zegt. Misschien geeft hij wel ook een verklein En zo ook bij de 200.000 werelden. Oké. Okay. Shehem, Hamochin, 15. Szelzeran, Pina, Nikra, Chokmao, Bina. Ook hier hebben we 200.000 werelden, zie je dat? Ook hier in Zeranpin hebben we ook zo, want nu is het geen Bria meer. Maar Zeranpin heeft ook, kijk, heeft ook Ket, oh sorry, Chogma en Bina. Ja of niet? Chogma en Bina, dus dat was Bria, Die had Chogma en Briya, en dan hebben we gezegd 200.000 werelden. Maar nu is het, in dit geval, in dit wat u nu ons vertelt, is het Chogma en Briya van Ziranpin. Ook zij. vormen ook 200.000 werelden. Shehem, ha mogin she pin dat, dat zijn de moogin, ook weer. Die morgen, altijd moeten we kijken naar keter, chochma en bina, dat zijn Mochin. Dat is de Mochin betekent dus licht in het hoofd. Altijd dat is licht in het hoofd. En later zullen we zien ook dat dat is ook, een, als het ware, afgeleid van die Mochin is. Dat dat zijn, zegt die Mochin dat licht van ze pin Hanikra, Chokma en Bina. We hoor, we Nikra en, allemaal heten zij, heten zij, uh, Keter, Chokma, Bina en Daad. Kachabad. Keter, Chokma, Bina en Daad. Samen. Maar de kenmerkenden zijn, de echte de twee mogen dat zijn de Chokma en, en de Bina. Maar wel uh, uitgelegd. Shehem Dalit 16, Raglaya second Kanal, die nu in de Serapin, dat die vier, die mogen wat ik zeg, die vier, die zijn vier poten van de troon. Van de troon. Welke troon is dat? Serapin heeft dus de troon van Serapin. Zoals boven gezegd werd ki kol ki shefa she shefa hem nifzak, wat alet overflut van hen is new gestop, stop geset. Om de farbantus and de bina en en rambin is verbrokel, verbrokel. We hen, ze we hen, kul almin is da lemenafil lemenavel, en dan, en zo alle werelden zijn gingen beven en stonden op het punt om te vallen. Shehem 18, hij zegt nu, welke werelden waren dat? Net zo, als in het begin, over Bria hebben we gesproken, herinner je? En, en zegt hij zegt nu, 200, 200, en, en alle werelden gingen... En stonden op de punt om te falen. Hij zegt, Shehem, dat zijn ze 18, we, uh, uh, wak, de pin, dat zijn zes firot van pin. ja, Wak, de zes uh, uiteinden van zerampin. Heset, Gorati, Feret, Netze, Godin, en Issou. Hij zegt ook zo, Hagat, en Hi. Shehem, Klolim, Kololamot, Shemit, Achtaf. Oh, dat die, wat betekent dat die zes, dat die bevatten in zichzelf alle werelden die, die, die onder hen waren. Kijk, in het begin van de les hadden we gesproken over Bria. Ja? Dat Bria, die zes van de Bria, die, die waren alle werelden die, die dan in de Bria stonden en naar beneden. Nu behandelen we wat, waar zitten we nu op dit moment? We zitten in het ja. We zitten in het in de, de brie, in de bina van het siloud. De verhouding tussen de bina van het siloud en de bina van het siloud. Nou, wat zegt hij ons? De zes uiteinden van de pin. dus de zes gebouwde figuren met zilvergoudjes zout. Die vormen alle werelden van die pin. ja, vanaf pin en naar beneden. Dus, dus van ziranbijn zes, ja. Dan hebben we nog de werelden van Malchut, van het Zult, ja Dan hebben we nog uh, Brijaït, Serasia. Alle werelden, dat is wat hij inbegrepen zijn in die werelden van vanaf zes sferot, van zes uiteinden van Zijanping. Op die manier zullen wij steeds die verhoudingen zien. Ki, 19 na de koma, kene me hem kol chefa habina, want het is verloren gegaan van hen, al het alle van de Bina. Ja, al het van de Bina, de verbondenheid. We kiewan, we niet schenit raknu, meer rota, het twintig na de koma, en aangezien zij zich um, uh, leeg hebben gemaakt van de lichten van het ja? die hebben dus die hebben geen lichten van het salut. 21. Nisda zo, Lipol, Le Bia, de broeder. Dan gingen dan ze beven. En om, uh, om niet te vallen, in de Bia, in de Briya is er was ja. de broeder van de gescheiden, van de scheiding. Van de scheiding van de salut. O ulohi charev en om geruineerd te worden. Waarom, waarom gingen ze beven, die ähm, wilden dan van, van Zeran en Malchutzon? Die bevinden zich aan de rand van de Bia, van Bria et En die Bria et Saravasiya, ten aanzien van, van de Malchut, van de, ten aanzien van de Atsilut, zijn de werelden van afscheiding ja, daar zit geen licht uh, echt licht van gogma, zoals het zit in het Zilud en daarom begonnen zij nu te blijven omdat de volgende, het volgende station is de wereld van Bria dat is de wereld van afscheiding ten aanzien van het Zilud is een grote enorme afgang van het Zilud dat is wat hij vertelde ons nu over die uh, die twee verhoudingen dezelfde verhoudingen maar dan tussen de uh, maalgoed van het saloot ja, In het begin, aan het begin van de les tussen de maalgoed van het saloot en en bria ja? en nu vervolgens vertelde ons tussen de tussen de nee en vervolgens vertelde hij ons tussen, tussen uh, de verhoudingen tussen Bina en Zerenbeen. Precies hetzelfde, duidelijk. En zo kunnen we zien elke tien sferot. Eigenlijk, help elke tien kunnen we het ook zo zien. En nu, kijk nou, en nu stel je voor dat jij bevindt jezelf op een bepaalde traptreden. Je hebt ook die tinsferoot van jouw van jou huid, huidige toestand. En dan heb je ook malgoed van jouw huidige toestand. Nee, je hebt ook een goed van de hogere traptreden, die jij al een beetje ervaart. Ja, en, de, en die schijnt, die malgoed van de hogere traptreden, schijnt in jou schijn, wordt ketter van jou. Ketter van jouw traptreden waar jij nu jezelf bevindt. Yeah. Nou, dan bestaat ook zoiets, zoiets, dat de mens ook op een bepaald moment, die voelt wel dat hij net als een mens te, te ver gaat, op de manier dat de mens niet leert bijvoorbeeld, nou drie dagen, drie dagen moet je, min, min twee dagen, maar drie dagen als je geen Kabbalah leert, dan vraag je een probleem, waar vandaan, waar haal je de kracht vandaan, laat me, waar, van wie, van zichzelf hebben we niets. Ja? Dus twee dagen, eigenlijk elke dag moet je iets doen, maar na twee dagen, daarom wordt ook in de synagogisch worden ze twee keer per, per week, lezen ze dan Torah. Die op, op maandag en op donderdag en nog op zaterdag. Dus geen drie dagen zonder Torah, want dan wie, de mensen worden dan als, een, als gewoon een zwarte doos. Ja, wat je Het moet je steeds bezighouden, steeds jezelf bezighouden. Dan, waarom is dat? Dan heb je regelmatig, dan heb je altijd bij jezelf die, die navelstreng. Door, de toera, door het leren, Torah, Kabbalah, hetzelfde. Dan leren we, dan blijven we telkens de navelstreng verbonden te houden met de hogere wereld. Eigenlijk met de hogere traptreden. Doe je dat niet. En de mens zegt, nou oké, okay, nu heb ik geen tijd, nou oké, okay, maar nu komt weekend, weekend, daar ga ik dan, daar ga ik dan de, voor de hele week, wat heb ik niet geleerd, dan ga ik doen in één, dan zak je dan, terwijl jij denkt, oké, okay, misschien zondag dat wel, maar nu zak je dan elke dag, zak je lager, lager, lager, totdat er komt een moment waarbij jij voelt als je het goed leert, als je goed leert, dan moet je voelen ook net zoals hier beven van binnen. Goeie huh? Goeie ja, dan moet je ook voelen van binnen dat je beeft, dat jij zo lang dat je voelt dat je net of je valt in de, van de absolute in de bria, of met, met andere woorden zo. Ik voel het echt echt zo. Ik, als ik dan, er komt iemand in montuur, en dan zitten we iets een beetje, dan voel ik wel nog even, ik kan nog, nog een half uurtje, nog niet meer. Dan voel ik dan, dan niet dat ik zak weg, maar ten aanzien van waar ik geweest was, wat ik moet, wat ik moet nu, wat, waar ik wil zijn en waar ik wil, dan voel ik dat ik ook, het begint ook te beven. Janky. Huh? Janky. Ja, dan begin je echt te beven Goed, van binnen. Ja. Nou, ik bedoel, beven natuurlijk, net een andere soort beven <laughs> Ik weet bijvoorbeeld dat, uh, dat uh, hij zo gaat zo weg, dan is dan, dan voor mij dan weer twee zinnen van zoger Alleen instelling, alleen open, openen, zoger openen, of ters openen, dat geeft al reding, directheid, en redding. Waarom? Je gaat direct, uh, je, je gaat direct, ik ga dan direct een navelstreng het verbinden, als het ware, de navelstrengen met de hogere treden. Direct. Absoluut direct. Duidelijk? En een paar dagen geleden was het, op Shabbat was het, hè? We hadden op, juist op de Yom Kippur, mevrouw die loopt naar mij toe en die zegt dan op Yom Kippur hadden wij uh, lekkage. En we het lekker lekker, speciaal op Yom Kippur, want wij moeten tekort hebben. Volmaakt machten tekort. Wij moeten van vermaakte hebben, dus uh, geweldig. Dus mevrouw loopt naar mij toe, en de, de, de, de, de vaatwasser, die ging lekker En ik zeg, uh, geweldig, gezegd. Uh, natuurlijk voelde ik van binnen, ook in begon ik te beven natuurlijk. Want de deuren van beneden, die kunnen, mogen ook ook, ook kunnen, van via mij kunnen ook zij beven, begrijp je? Maar de mevrouw die zegt, vaatwasser, is, uh, ik zeg, geweldig, kijk dat ik hoe, hoe barmhartig is de schepper die heeft nu ons voor volmaakt kort. Want ik voelde dat ik ontbrak mij niets op de Yom Kippur. Eten wilde ik absoluut niet, interesseerde mij niet. Ik voelde niet problematisch dat ik niet hoefde te eten te drinken. Waarschijnlijk hey, heb ik al een mail uh, like sporen van dat ik weet dat ik geen uh, probleem. Maar tekort moest ik hebben op die dag. En dat, dat, dat, dat maakte dat wel een mooi tekort voor ons. En mevrouw die steeds kijkt, ik zeg... Niet kijken daar. Dat <laughs> <laughs> is goed. En doe maar een Ik had hetzelfde toen ik na yeah. school naar huis liep. Yeah. Toen begon het te regenen. Yeah. En ik had natuurlijk geen paraplu bij me. Dus ik, die wordt, in je pak, word je wat. Yeah. Oh. En je voelde ontzettend tekort. Toen kwam ik thuis. Yeah. En toen begon het te stort regenen. Yeah. <laughs> en toen voelde ik eigenlijk dat het tekort dat ik had gehad veel kleiner was. Dat is zo. Altijd moet je het zo yeah. yeah. so <laughs> so <laughs> doen. Moet je altijd zien dat het voordeel je behaald door, door daar Het goede moet je altijd het zien. Het goede, goede, goede zien. Ja, ja. Dus altijd moet je goed goede, goede zien. Okay. Maar beven, het is goed dat jij beeft als je voelt dat jij zo lang zonder Torah bent geweest. Dat is goed, ja. Dat jij zo lang bent zonder Torah geweest, zonder je studie geweest. Dat is goed dat je beeft. Begrijp je dat? Want dat beven zal je dan weerhouden. Van het afdalen. ...naar lagere... ...je krijgt de ja. rekening gepresenteerd... ...rekening, jijzelf bent de rekening... ...jijzelf presenteert de rekening... <laughs> ...voor zichzelf... ...van boven nooit, nooit heeft men, presenteert men rekening... ...aan de mens, nooit... ...alleen de mens zelf die vergeet de schepper... ...die vergeet het hogere... ...die verbreekt de En ...nou natuurlijk is het jouw dan eigen... ...probleem nooit van boven wordt... ...iets aan de mens... Uh, iets. ...wij zien het wel, kijk nou wat wij allemaal leren... Wij zien het iets van boven, iets een hogere traptreden. Kijk nou wat we leren vandaag. Van de hogere traptreden, die wil alleen maar geven, die wil alleen maar niets anders dan geven. Ja of niet? Maar als een lagere dat, ver, dat verband, zo'n verbondenheid, verbreekt, nou dan ligt het aan de lagere en niet aan de hogere. En dan natuurlijk is het goed dat de lagere gaat beven. Want door, door het beven. Gaat. De lagere moet zo zijn dat die gaat weer man opbrengen. Man betekent weer omhoog trekken. En weer terug, laat het terug door het man opbrengen. Laat je weer dat verband, eh, breng je dat verband weer tot stand. En dan de hogere, de malgoed van de hogere, die gaat weer zetelen zichzelf op de troon van jou. Je moet altijd voelen in jouw diepste diepte van jezelf, moet je die kaf, de letter kaf voelen. Ja, dat die ergens diepste in de diepste diepte van jezelf, die kaf moet altijd aanwezig zijn. Eindelijk? En daarvoor heb je altijd nodig om steeds chassadim, ja, dus steeds genade op te brengen. Altijd. Dus doet het niet toe, welke situatie? Moet je altijd zeggen, van beneden inspanning leveren, dat jij het als liefde ziet. Eigenlijk is chassadim, gesed. Dan, op dat moment, wanneer je dan van binnen Geest het opbrengt, ja, liefde. Dan op dat moment, ver, on, dus dat betekent dat je op dat moment weer de verbondenheid met de hogere tot stand brengt. En dan, heb je, dan, heb je, dan ben je safe. Op dat moment voel je je safe, ja, duidelijk. En omgekeerd. Als je voelt dat jij alleen bent, verdrietig, et cetera, et cetera, dat betekent dat het al resultante is, het resultante is van het feit dat jij te ver bent gegaan, dat je bent verbroken, je bent verbroken, en wat moet je doen dan? Zuren? Absoluut niet op dat moment, zo so so lang, zo so direct, direct dat je voelt dat jij alleen, ver, alleen, en verlaten, et cetera. direct niet denken, niet kijken, niet zoeken naar oorzaken, eh, maar direct van binnen de krachten opbrengen, dat jij gisset opbrengt. Genade, dat, moet je in, dat is niet iets, dat jij zegt, oh, nu doe ik het. Je moet krachten opbrengen. Zonder krachten kan je dat niet doen. Dan moet je wel vertrouwen, geloof opbrengen. Zonder geloof kan je dat niet doen. En dan komt het weer, die verbondenheid weer tot stand. En dan voel je weer, het is echt het gevoel wat, dat je thuis bent gekomen bij pa en ma. Die altijd jouw lief hebben. Echt waar, zo'n gevoel. En dat moet het bij jou ook zo, zo zijn, maar zoek dat in natuurlijk in de Torah, in de jouw verbondenheid met de schepper. Hele? En wanneer je leert de Kabbalah, dat dan onvermijdelijk dat jij dat die navelsteen weer, weer hervindt, zal steeds hervinden. 22. Weze shakatuv. Amar la ha kadosboru Kala, we 23, Istama Tov tuwe, le kurseg, 22. En dat is wat geschreven staat, of gezegd is, in de zogar zelf. Amar la kadosboru de Heilige gezegend is Hij zei tegen haar. Zie je wie de heilige gezegend is? Hij is binnen. Zie je? De heilige gezegend is. Hij zei tegen haar. Enzovoort. Wat heb je gezegd? Kalavanichratza. Uh, ondergang en het afsneden. Zoiets. Uh, is hoorbaar. Nieuw. Vanwege het afdalen. Vanwege die bijven. Vanwege dat, het, het breuk. De breuk van die navelstreng zegt, "Al ondergang en het afsnijden is, is hoorbaar. Tof, lekker zeg, keer terug naar jou, kijk, keer terug naar jouw troon. Kijk, keer terug naar jouw troon. Wat zegt hij dan? Keer terug naar jouw troon. Troon, zie, van die wat, wat, wat hier met rechts, hoe is het met een uh, rode rode zeg je dat? met een rode pijl rode pijltje aangegeven. Die zegt, keer terug naar de troon Tegen die kaf. Dubbele punt. Heino, kanal. Dat wil zeggen, zoals so, boven gezegd werd. 24. She misibat, jedat, akaf. Mialakise, hakavod. Dat op moet je zeggen. Wat betekent dat? Dat vanwege het, van het afdalen van de letter K, van de troon, van, van de troon van de glorie. Is daar zo, gar de Zerenpien, gingen, uh, zel, gingen, uh, bijven, de drie eerste van Serampin dus die ketter, hochma en bina. Drie eerste. Of, Chokma Bina, inderdaad, kan je zo noemen. Dus drie eerste is Ketter Keter Chokma Bina. Die begingen te Waarom? Die kwamen van boven, van het hoofd. Die gingen naar beneden, naar het lichaam. Niet naar hun eigen plaats. Uh, we, Chulhu, Almin is daar zo. De eerste, de eerste van Serentin. Ja, maar goed, maar hier spreekt je dan, hier spreekt dan, dat als, als er sprake is, als er sprake, kijk, wat zegt hij dan? Als hij had ges, gezegd, dat het, dat het de zes uiteinden zou zijn, dan is het gesprekbaar voor het net zo goed is. Het. Maar nu spreekt hij van zeer en zijn in, zijn in zijn grote toestand. Waarom? Want hij spreekt over de, over altijd wanneer er sprake is van de troon, troon, aanwezigheid van de troon, van de glorie, betekent Godlood. Duidelijk, duidelijk of niet? Als een, een traptreden bestaat alleen van de, als het ware, van de trappen, ja, van de zes trappen, maar nog, nog geen troon is nog, in, nog niet geïnstalleerd, als het ware, ja, betekent dat er nog geen kracht is om de grote toestand te ontvangen. Duidelijk of niet? Dus wanneer is hier, zegt hij, wanneer nu, die kaf, die gaat afdalen van de troon naar beneden, dat betekent dat de Verbroken, de grote toestand van Tinsferoed wordt verbroken, dan heeft die waar geen troon meer. En dan, en dan zegt hij, dan de drie eersten van Zerenpien, dat is dus de troon, die de troon vormen, die drie eersten. Die beginnen dan te uh, blijven. Uh, we gulhoalmen is daar zo. En alle werelden die gingen blijven, welke werelden zijn? Die ingesloten zijn in de Chogma en Bina. En dat zijn 200.000, net zoals bij de Bria, ook 200.000. Maar dan, andere kwaliteit, en hier is het ook 200.000, vanaf zeer en naar beneden. <coughs> Lipol, en die waren dan, uh, die gingen dus bijven, en stonden op het punt, om te, om te, da te vallen. Uh, 26, Oleg garef, en geruïneerd te worden. De haino, dat wil zeggen. 26, in het midden. Nishma, kala, kala, shenishma, kala, we, nihraza. Dat wil zeggen, dat werd ondergang en het afsnijden werd hoorbaar. Dus de werd hoorbaar als het ware. 27. Shepirusho, dat betekent. Kilayon, haruts le blid coma oot. Oh, kijk nou wat hij zegt. Dat betekent een, een, een, afs-, een snijdende ondergang. Hij zegt, zonder, zonder het opkomen. Zonder mogelijkheid om op te komen weer. Ja? Om, om, zonder weer om weer, zonder herstel. Als het ware. Punt. Lachen, daarom, en we lachen en daarom de 28 -kise -kanal. Kijk wat hij zegt. En daarom zegt de schepper tegen haar. En nu hebben wij tegen Bina. Dus Bina en Zeer en ja? Dan zegt hij dan de schepper tegen haar. Die kauf die nu gedald was. Hij zegt. Nu keer terug naar jouw plaats. Naar de troon. Ja? Zegt hij. Nee? zegt hij. Lachen en in daarom en 28." Jij bent, jij, jij bent gedwongen, jij bent verplicht nu, ha, jij bent verplicht nu om terug te keren naar het aspect troon, zoals boven gezegd werd. Ja? Dat zij moest weer terugkeren naar, naar haar eigen plaats. Want zij dacht dat zij eerst, dat zij zelf dat zou uh, uh, de wereld op die manier zou kunnen voorzien van licht. Maar het blijkt niet zo zijn, want zij dient ook, zij is dan ook niet, we zeggen dat, zelfgenererend is, die kaaf. Elke kaaf is niet zelfgenererend. Elke kaaf ontleent zijn kracht aan de navelstreng waarmee zij verbonden is met de hogere. Ja, dan zeg ik dat is dan de. The, de onthulling die de letter kaf ontving van de schepper. Geweldige onthulling, nou de kaf is blij daarmee, dat zij weet nu haar positie, dat zij nu nooit meer die kaf gaan, gaat proberen wegtrekken van die troon. Die blijft nu vanaf nu in de schepping altijd op de troon zitten. Want de kaf, dat is dat de malgoed van de hogere, die tot wordt van de lacher 29. Nog even. We zeiden dat Baha'i Ata. na Fakat Op dat moment ging zij, verliet ze hem, ging zij van hem uit. 30. Maar de Lomar Baha'i zeg zegt hij wat zegt, hij benadrukt weer, zegt hij, de zoger, dat om te zeggen dat in die op dat uur alleen de letter K is eh, alleen over de letter K van alle 22 letters alleen de letter K over de letter K wordt gezegd dat op dat moment want zij niet zelfstandig kwam voor de schepper maar zij kwam met de letter MEM en niet zelfstandig daarom wordt het anders geformuleerd ja, anders wordt geformuleerd dan bij alle andere letters daarom zeg je Lehorot, en dat is om te leren, ki, 31, die in lemekoma, lefinata, kise se, dat haar terugkeer, let op, dat haar terugkeer van, terugkeer naar haar plaats, tot, naar haar plaats, op de troon, zegt hij, ba'a, dat kwam, samen, 32, in tshuwa, had shuva shuila kadosh mem same kwam met het antwoord van de scheper aan de letter mem Schepper is de mina. is ja yeah, the letter mem kwam samen met de letter kaf same kwam is de en wanneer het antwoord van de scheper kwam van aan de letter mem precies de, de letter kaf wist wat haar functie was. De loo jou uit, 33, le alma, le meekam, beloomelig, want het is niet goed voor de wereld, toen, toen de schepper zei tegen die, bina zei tegen de letter mem, herinner je nog? Dat het is niet goed voor de wereld om zonder koning te blijven. En dan begreep ook de letter kaf, ook, dat antwoord was ook voor de letter kaf. Klomar, dat wil zeggen, she in jan, 34, uh, Hazazuim, she niet galoba kaf, bayet iedat, deri dat a, bialke sekavot. Dat wil zeggen, zegt hij. Dat de kwestie van het beven 34. Hazazazuim van het beven she niet galoba kaf, dat het onthuld werd in de letter kaf. Bayet iedat, in de tijd van haar. Afdalen meer al die zeeakavort van de tron van de glorie. de hulhu alma is daar zo leipol dat alle dat de hele wereld dat alle werelden gingen beven en stonden op het punt om te vallen. 36. Wanneer Janat Shuwaarjele kadosh borugulem en het en de kwestie van het antwoord van de schepper aan de, aan de letter Mem. Welk antwoord gaf die aan haar? De Law 37, de Law Le Malka Le Alma Le mekan Below Melach. Dat het niet goed is. Dat het niet goed is voor de wereld om zonder koning te zijn. In Epet 38 Eilu. dat zie je hier deze twee. Deze twee dingen, deze twee aspecten. Bouw, bewat agad, die kwamen samen in één keer. En begreep dat. Dus, wat nog een keer. Eventjes nog uh, hebben nog uh, um, conclusie. Wat, wat, wat hij ons ook zegt. Dat die twee antwoorden, wanneer de schepper zei, dus Bina is de schepper, wanneer de schepper zei aan de letter Mem. Ja, herinner je nog? Hij zei dan de letter Mem, keer terug. ...naar jouw plaats... ...want de wereld kan niet zonder koning. Ja, want de mem die wilde... ...door haar dat de wereld... ...zo ge gebeuren, uh, ge ge geschapen zou worden. Maar de mem is verbonden... ...organisch verbonden met... ...met kaaf. Dan zei de schepper... ...de mem keer terug naar jouw plaats... ...want de wereld kan niet zonder koning. En tegelijkertijd... ...heeft de schepper gezegd... ...tegen die kaf, ...keer terug... En jij kijk nou, hoe ik dat tegen Mem heb gezegd. Die Mem komt naar haar eigen plaats, de letter Mem. En jij moet ook weer direct naar je eigen plaats komen. Jij moet komen nu naar je eigen plaats. Wat je, afge je afgedaald had, was naar, uh, dat moet je weer terug nu, moet je terugkeren naar de troon, naar de troon van de glorie. Dus de kaf die vormt als het ware de troon van de, van de glorie van de vorige traptreden. En daarboven dat is dan, zit dan de, de, de mem. En dat zijn verbonden met elkaar. En dat is dan, zegt ons de nieuwe zoger, dat de schepper heeft dat in één keer dat gezegd. En daarom de. de, hoe weet het, de, de um, de, zeg dat, daarom uh, is het anders gezegd bij de letter K dan de andere formulering dan bij de aan, bij andere letters. Want zij als het ware neven, dat zij is was het als het ware neven geschikt? Nee, nee, dat zij is, zij was niet neven geschikt, maar zeg dat ondergeschikt was, ondergeschikt was aan de aan de besluitsel, besluitsel voor Ten aanzien van de letter MEM. Nou, het is wel iets wat tastbaarder vandaag was uh, dan vorige keer. So, iets wat, wat, wat, ons, wat ons veel leer heeft gegeven. En bij de Hashem, volgende keer beginnen wij al de volgende pagina. En daar is de letter Jude. Zeer speciale letter Jude. Hoe wij dat zullen dan leren. En ook dat is heel bijzonder leerzaam.